Jonas van Geel, het nieuws van de dag vandaag is... Je staat in de Producers, musical die in het voorjaar gaat lopen hier in de Stadsgaburg. Ja, ze vroegen het, ik denk ten tijde van Spemmelot. Vroegen ze om de producers, doen we samen Koen van Impe, die de koning speelde in Spemmelot. Ja, ik had eigenlijk meteen zoiets... Ja, tuurlijk, waarom niet? Het is met dezelfde mensen. Het is met Stanny en Martin gaan terug de regie doen... Stanny gaat terug herschrijven. Jan van Lover gaat ook terug meedoen. Anne van den Broek gaat terug meedoen. Nathalie Meskes komt erbij. Uh -huh. En uh, ja, ik speel dus de rol van de boekhouder en van speel de rol van de producer. Uh -huh. ja, het wordt een heel komische voorstelling. Parodie à la Mel Brooks, zoals we hem kennen. Ja, ja tegen de sterren op hè. Ja, dat is waar. Tegen de sterren op. Maar ook, het is inderdaad het is ook de Stanny natuurlijk. We weten dat als hij het doet dan, dan gaat er mogen gelachen worden en zal er gelachen worden denk ik. Ik denk dat hij daar op een wonderlijke manier, vind ik, ik persoonlijk, bij uh, in mijn geslaagd is in een vertaling te maken en een, een hertaling te maken. Uh, en dat marcheerde heel goed, vond ik. En ik denk dat, dat de producers, dat gaan niet anders kunnen, dat dat, dat dat een feest wordt. Wat is nu die kracht van dat team? Uh, dat weet ik niet of dat team een kracht heeft, maar ik, persoonlijk vind ik de kracht van dat team dat allemaal spelers zijn, die elkaar durven verrassen op een podium. En die ook wel iets kunnen, die denk ik ook allemaal kunnen zingen. Eh, um, waarmee ik niet zeg dat we fantastische zangers zijn, maar ik bedoel, het, is niet, het zijn geen vier acteurs die, die ook eens musical willen doen en eigenlijk niet kunnen zingen. Dus, en de kracht is van dat team dat iedereen elkaar goed vindt, in de zin van elkaar graag bezig zien. Dat was met Spamalot heel veel avonden dat we naar elkaar keken op het podium, dus we van hé, hey, die is toch tof hè? die is toch goed bezig daar, en hij, ah ja, hij ook. En dus we zien elkaar graag allemaal, wat een schone permissie is om op een podium samen te staan, denk ik. Ja. Die humoristische musical, is dat nu het genre dat je altijd hebt willen doen? Nee, nee, maar ik heb geen enkel genre willen doen. Dat komt, er dan, komt dan langs en je doet dat dan is. Want het leven is te kort om die, om die dingen niet te doen, denk ik. Um, dus ik denk, ah ja, en dat viel mee. Uh, en de kans is groot dat... Dat als het met de Stan is, dat het, dat het een humoristische musical is. En dat is door Spamlot zo meegevallen dat ik dacht zo, ja, het zou zonde zijn om dat feest niet mee te maken terug. Ja. Het risico is dat men jouw gezicht altijd gaat kleven op humoristische musical. Ja, maar ik doe daarbuiten genoeg andere dingen. Ik heb nu de sterren op maar ik doe ook rang 1, of wat dat, wat dat een serieuze rol is. Dus, ik, ben daar, ik heb me daar bij en eigenlijk maakt me dat niet zoveel uit. Ik vind zo humoristische musical, hetzelfde gehad, maken binnen twee jaar, uh, maak het dan niet. En ik denk dat, dat ik dat wel eens wil doen, maak een serieuze musical met heel deze club. Dus ik denk, ja, dat zien we dan wel weer. Oké, okay, dankjewel. Allezins heel veel succes, Jonas van Geel, met al wat je doet voor televisie en voor musical. Zeer graag gedaan.